News. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in Nederland al 1,2 miljoen euro ingezameld... voor de slachtoffers van de aardbeving. In Marokko komt de hulp op sommige plekken maar langzaam op gang. Het land wil de regie in eigen handen houden, vertelt verslaggever Youssef Abjai. Ze willen gewoon weten wie komt er aan het land in en waar gaat die hulp dan naartoe. En op zich valt er ook wel wat te zeggen voor die tactiek. Want ze willen voorkomen dat er chaos ontstaat of miscommunicatie... en dat er allerlei internationale hulptroepen... Maar overal gaan graven zonder dat het gecoördineerd wordt. Maar het probleem van die tactiek is dat het vooral de reddingsoperatie flink vertraagt. Want ieder uur telt bij het zoeken naar overlevenden onder het puin. Er zijn ook internationale hulptroepen in het land die nog niets kunnen doen. Zij moeten wachten tot ze groen licht krijgen om aan de slag te gaan. Een doorbraak in een moordzaak uit Eindhoven. In 2017 werd een man op straat doodgeschoten. Twee personen hadden hem opgewacht bij zijn huis en schoten hem van dichtbij dood. Er is nu een man uit Gelderop opgepakt die iets met de zaak te maken zou hebben. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte. En kinderen van een basisschool in Den Haag hebben een iets langer weekend gehad. Vanochtend werd een lekkage ontdekt. Daarom bleef de school de hele dag dicht. Brandweermensen zijn uren bezig met het leegpompen van de kelder. Morgen kunnen de leerlingen ook nog niet naar school. Betaald voetbalclubs gaan hun maatschappelijke projecten professioneler aanpakken. Dat zijn onder meer acties om te zorgen dat meer mensen gaan bewegen. Ook Roda JC uit Kerkrade doet mee. Wij proberen in ieder geval, waar nu de focus op ligt, om mensen meer in beweging te krijgen. Nou, vooral gericht op kinderen, maar ook bijvoorbeeld een walking voetbalteam voor senioren. Het gaat bij het eerste team van de Limburgse club al een tijdje niet zo lekker. En dus wil het met dit soort acties weer terug naar waar het echt om draait. De regio is ons bestaansrecht. Alle supporters, alle mensen, alle sponsoren, de meeste partijen die betrokken zijn, komen uit onze regio. Dus als wij goed zijn voor onze regio, zal het ook goed zijn voor de club. Ook Eredivisieclubs helpen al jaren mensen in hun buurt. Het weer, vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden wordt het bewolkt en kan er al een bui of zelfs onweer zijn. Vannacht op meer plaatsen regen en onweer. Morgen bewolkt en 23 tot 25 graden. ZFM, Aan Verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB.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 Let us drive To the coast Towards the sea To make believe We're on the run So what will be Let's chase the stars Tonight ...begonnen we met La Promenade Violence ...en het nummer dat heet... ...Never Ending Why... ...en in dit uur gaan we straks praten... ...met een van de leden van Ivy Fox... ...dat is Irene de Bassiste... ...en daarna hebben we een opgenomen interview... ...met Jurek van Noorden over uh, de hype... ...die morgen een reunie optreden doet. Um, ik zei al... La, ...La Promenade Violence hebben een nieuwe single... Uh, ...waar gaat het over... Uh, het is een dromerige indie rock song die het verhaal vertelt van twee mensen die terugkeren naar een plek waar ze elkaar ontmoet hebben. En het nummer is ontstaan tijdens een jam-sessie in uh, de geliefde thuisbasis van La Promenade Violence. En dat is in het slachthuis in Haarlem. Nou, uh, daar gaan we het uh, zo ook nog even over hebben in het volgende uur. Want uh, daar is, uh, dat is eigenlijk wel een broedplaats voor allerlei mooie dingen. Die hebben we vorige week, als het goed is, nog gesproken over haar nieuwe single. En die laten we vandaag ook weer horen. Never Your Name. Oh, it's been hard love. Thinking of every evening we shared. You let me be part of. Mysteries inside your head I put it down, love Told everyone that I wouldn't care If we ended suddenly zou kunnen raken de vlakte kijk je aan en boven Een van de mensen die mee gaat doen bij Survana in Bloemendaal dit weekend te bewonderen. Morgen treedt hij solo op en zondag met een complete band. Dus of die dan ook dit nummer laat horen, dat is afwachten. Pieken kunnen dalen, daarvoor hoorde je trouwens Sterrenweldering met Never Your Name. We gaan zo dadelijk proberen te praten met de dame van Ivy Fox. En dat is Irene en dit is Neon Lines come up, with every touch I seem to fall, more and more in love, it's the nummer... Neon Lights, inderdaad. Dat was hem. Uh, vorig jaar hebben ze nog uh, meegedaan aan de popronde. En ik was in de veronderstelling: Doen ze dan dit jaar weer mee? Nee, is het antwoord. Uh, maar wie dat allemaal beter kan vertellen, dat is uh, de bassiste van de band. Dat is Irene van Ivy Fox. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, dit keer is het niet een vrolijke boel, want uh, de anderen uh, zijn en doen niet mee vanavond, heb ik begrepen. Nee, dat klopt. Nee, we zijn niet met z'n allen bij elkaar deze avond. Soms wel, het was eigenlijk een beetje een gelukstreffer de vorige keer, maar uh, dat moet je met mij doen. Ja, nou, maar ik kan het best doen om gezellig te zijn voorzien. <laughs> ah, over gezelligheid uh, gesproken, ik, uh, ik heb me net, net laten vertellen dat je je een beetje ontworsteld hebt van een Schevening strandpaviljoen. Ja, dat klopt. Ik zat lekker uh, espresso martini's te drinken aan de, <laughs> aan de strandtent in ja. Scheveningen. Nou, dat sluit meteen mooi aan aan waar onze nieuwste single over gaat te houden, Want Dat gaat over, over Scheveningen en ah, ja, nou, die wat... mooie zomeravonden. Dus daar gaan we het zo over hebben. Uh, dus dan gaan we, ja, daar gaan we het uh, zo even over hebben natuurlijk, over die single uh, En natuurlijk over uh, dit. Uh, ja, ja, dat is toch ook even prachtig. Maar er zit nog meer, volgens mij, uh, denk ik, van jullie aan te komen, toch? Of uh, vergis ik me daarin? Nou, we hebben de afgelopen zomer hebben we drie singles uh, gereleased. Het zijn Neon Lights die net worden, en dan Sugar Rush daarna en nu ja. Home. En dat waren eigenlijk onze drie singles van de zomer. En met Home is die, is die laatste uit. En nu is het weer uh, ja, tijd om dingen te gaan schrijven. Ja, toch? <laughs> toch? Dat, dat gaat helemaal goed komen, want daar zijn we ook al wel mee bezig. Ja. Dat gaat. Uh, er zit gewoon een lekkere flow in, eigenlijk wel. Ja, ja. Uh, Want even nog terugblikkend op vorig jaar... want uh, ik heb jullie toen getroffen in de Flapkan in Haarlem. Dat, uh, Jazeker, ja, zeker. Uh, die popronde, heeft dat uh, voor jullie dan nog, uh, nog het nodige opgeleverd? Ja, absoluut. We hebben via popronde sowieso heel veel leuke mensen... die ik ken op heel veel leuke plekken geweest. En nou, volgens mij... Ik weet of ze we vanuit de komt. komen. Nou, we hebben toen in het voorprogramma van Vukovic gestaan in het patronaat. Oh nee, het was dezelfde stad, Haarlem natuurlijk. Ja, ja. En ja, toch wel mensen leren kennen en op plekken weer gekomen. We staan dit weekend op Baruch Open Air. Ja, gehoord. Of, uh, gehoord. Dat is ook via Popronde Rotterdam weer geweest. Dus uh, ja, nee, dat heeft zeker voor ons uh, wat betekend van, ja. de, van de shows die we hebben gehad. Die ja. Dus dat is hartstikke leuk, ja. ja. Ja, en dan maak ik even een klein beetje weer reclame voor, dat, uh, voor de collega van mij bij Raad. Uh, meneer Willem de Waard. Want die had de, de afgelopen zaterdag Francis Pronk aan de telefoon de dame ja. achter Baruch OPR, die hebben... Dat is er, ja. Ja, die hebben, die hebben daar ook met, met posters de boel uh, lopen volplakken in Rotterdam. Daar dat, dat, dat dat was de politie geloof ik niet helemaal zo blij mee. Oh, geweldig. Ja. Dus, ja, in het verleden hoor, was dat... Tegenwoordig doen ze dat oh, okay. anders. Maar um, okay. ja, want wat, wat dat er gaat, uh, is het uh, veranderd. Maar uh, is, is daar vanuit Baruch uh, bij jullie uh, een lijntje uitgegooid van... Ja, eh, volgens mij staan jullie dan op de radar bij Beroeg... Bij want anders komen ja. jullie niet zomaar eh, daar terecht. Nee, Francis is de, is de coördinator van Popronde Rotterdam. Ah, die manier. Ze, ja, Die kent ons via ja. die weg. Ja. En, uh, en zo zijn we weer bij Beroeg op een terechtgekomen. gekomen. Dus zo zit dat, ja. Juist, ja. Ja, ja eh, dat, dat is wel... Uh, dat, dat is, dat, ja, ik krijg hier weer een app. Er staat hier, Scheveningen, vraagteken... haal dat meisje meteen van de eter. Oh, oh, God, is het zo erg? <laughs> ik weet het niet. Oh, ik, ik snap hem. Ja, ik snap hem. Ik, ik, ik, deze meneer is een, is een beetje een belangrijke man binnen de gemeente Zandvoort en dan. Ligt nogal erg gevoelig zand zandvoortpromotie, ja. promotie. Is concurrentie natuurlijk een <laughs> ja. beetje. Ik snap dat nou, dan. Ja, voor vind ik ook prachtig. Als er maar gewoon zee is en een mooie zonsondergang... Ja. en iets lekkers te drinken, dan ben ik helemaal blij. Ja, maar we gaan even nog terug naar het Baruch open. Hè? Want dit, uh, dit vind ik altijd wel leuk als het we, er weer even tussendoor komt. Maar uh, wat, wat hebben jullie daar een bepaalde verwachtingspatroon bij? Want, ja. Uh, nee ja, we gaan gewoon uh, zoals altijd gaan we er gewoon een feestje van maken. Ja, ja, dat is het eigenlijk vooral, ja. Het is een het... leuk festival natuurlijk. Het, is, het wordt hartstikke mooi weer. Ja. Dus beter kan je het eigenlijk niet treffen. Nou, het, het, jullie voelen jullie dus al helemaal thuis in dat opzicht. Bij, uh, gewoon überhaupt. Ja. ja, maar wij hebben het ook gewoon met, uh, met de band onderling gewoon gezellig. En we vinden het hartstikke leuk om te spelen en muziek te maken. Dat is gewoon wat we het allerliefste doen. Dus ja. waar we ook spelen... We vinden het gewoon leuk. Ja, ja. Ik, ik, ik zou bijna zeggen: wij hebben hier in onze achtertuin nog het Survana-festival in, in Bloemendaal bij de Camping de Lakers. Oh. Ja, daar zouden jullie uh, moeiteloos ook op uh, passen, hoor. Uh, denk ik eerlijk nou, gezegd met de, moeten de muziek. Moeten we dat linkje ook eens even leggen? Want ja. wij hebben vorig jaar volgens mij heb je, hebben we bij Camping de Lakens bij Nice Nou weet ik weer niet of we weer zo'n concurrentiestrijd gaan krijgen want <laughs> dat deze dingen. Zo'n woord. Maar ja. zijn we bij Enter the Wave geweest, ook een uh, surffestival. Ja. Uh, niet als band, maar gewoon als, als, als bezoeker. Ah, ja, op die manier. <laughs> dat is ja. ook iets wat wij gewoon echt heel erg uh, leuk vinden en wat ja. bij ons past. Ja, ja. zeestrand. Ja, dan gaan we die bruggen maar dan ook meteen maken. Zeestrand. En dan zeg ik zandwoord, jij Scheveningen. Wat heb jij ja. met, met, met Scheveningen? Ja, ik, ik ben geboren in Den Haag. En, ja. uh, en ik woon daar nog steeds. En uh, Scheveningen, en kijk daar natuurlijk ook. Ja, ja dat, is, dat is gewoon ons strand. En ja. Uh, ja, daar gaat Home over. Home is ook geschreven. Nou, eigenlijk in de oefenruimte. Dat kwam heel vanzelf, dat ja. nummer. Ja. Dat ik met het, het, het basloopje van. Um, het couplet kwam en Bianca kwam al snel met dat gitaarloopje wat je door het hele nummer heen hoort. Ja, toen was ik ja. met Bianca op onze, op onze skateboard, gaan we dan over de boulevard wel in skaten. Ze had een lekkere zachte vloer, waar ja. het nog heel lekker rolt. Ja. En, uh, en toen ineens kwam dat, uh, het was echt zo'n mooie zomeravond als vandaag. Ik, zie, ik zit nu ook op het strand en ik zie zo de lucht helemaal paars en, ja. en roze en blauw en... Nou ja, dat was gewoon de inspiratie voor, voor het nummer. Dat je gewoon eigenlijk niet op vakantie hoeft als je aan zo'n mooie plek aan het strand woont. Ik heb hetzelfde verhaal. En, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat heeft iedereen. En uh, ik, ja. ik bedoel, uh, ja, uh, ik, tenminste ik dan wel. De, de laatste jaren dan denk ik, ja, hoef ik dan eigenlijk van het dorp af? Bij jou is dat ja. denk ik hetzelfde verhaal. Kijk, ik bedoel, ja. uh, de duinen uh, zijn ook vlakbij, want ik, ik, ik ken het gebied. Ja. Je hoeft de, de pompstation weg in het terrein met je fietsje of, of weet ik wel wat. Je zit in een van de mooiste stukken van de duin met ja. Del, uh, Wat, wat gaat. Dat is zo prachtig inderdaad. En, uh, en, ja, en dat, we dat, dan, dat je dat dan zo samen kan delen met je beste vrienden. En dan hm? zo die mooie avonden. En dan kijk je elkaar aan en denk je, jee, wat is het, wat is het leven toch mooi. En, en dat is eigenlijk waar Home over gaat. En ja. dat, dat, zal je, dat ervaren wij hier in Scheveningen. Maar dat zal je op, op heel veel plekken wel zo uh, kunnen ervaren natuurlijk. Ja, moeten wij onze eigen omgeving waarderen en dus ook de natuur? Ja, zeker. Ja? Nederland heeft heel veel mooi. Ja, het is natuurlijk allemaal wel um, aangelegd, volgens mij. Maar hmm. uh, ja, het, is, het is wel mooi. Ik voel me hier heel erg thuis in ieder geval. Ja, je, je bent overigens niet de enige Haagse muzikante. Er is er ook nog één, Hanneke Laura. Die waardeert dit, haar eigen omgeving nee, in dat opzicht ook ik, heel erg goed. Die ken ik wel. Ja, ja, ja. ja, ja die heeft het ook dus heel sterk. Uh, die zit af en toe wel eens uh, aan de zuidkant van Den Haag. Het uh, Westerpark heeft hebben, hebben het uh, daarover. Uh, maar uh, in dat opzicht uh, lijken, uh, lijken de verhalen wat dat betreft uh, heel erg sterk op elkaar in dat opzicht. Nou, wat mooi. Yeah. Um, um, nou ja, even nog voor de alle duidelijkheid. Waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Op, ja, uh, we zijn vooral heel actief op, op Instagram, Daar dat op Facebook ook wel. En ja, op Spotify. En we hebben voor home hebben we zelf een videoclip gemaakt met onze eigen kleine cameraatjes. En we hebben op de op de strandtent uh, Heartbeach. Hebben we in de skateboard met skaters erin en met allemaal gezellige mensen erbij. We hebben een optreden gegeven dat is gefilmd. En van die beelden hebben wij eigenlijk zelf de videoclip voor Home gemaakt. Dus daar zijn we ook nog eens heel erg trots op. En die kan je op YouTube bekijken. Dus uh, ja, ja dat, is, dat is wel heel erg leuk. En dan zeg ik op maandag uh, bij onze samenvatting op onze website. Kan je hem ook uh, terugzien, want uh, dan wordt hij in het hele verhaal meegenomen. Dus toch weet je ah, dat ook geweldig. in. geweldig. Ja. ja, leuk. Ja, en Spot ja, Spotify. Dat zei ik volgens dat mij. Dat zei je al. dus, dus Um, ja. dan, ga, dan gaan we hem laten horen hier. Dus de uh, laatste verschenen single van Ivy Fox... en het nummer dat heet Home... you yeah. Paul Pinkers, Midnight Moses was dit uh, en hun laatste single, I... The Rest is History. Daarvoor hoorde je Ivy Fox uit Den Haag, schuine streep Scheveningen. En voordat ik scheven gezichten krijg is antwoord. Uh, nee hoor, we vinden alles leuk. Uh, hier ook. Uh, en we gunnen de Scheveningers, maar ook de Zandwoorders alles in dat opzicht... Ik krijg ook haha terug. Ja, leuk. dus um, We gaan uh, zo dadelijk uh, het uh, gesprek laten horen. Wat ik uh, heb opgenomen met Jorik van Noorden over het uh, optreden van de hype. Dat zo. Maar er is natuurlijk nog het een en ander aan de gang hier in de regio. We hebben natuurlijk het uh, Survana Festival. Wat um, vanaf vrijdag tot en met zondag uh, te bewonderen is aan Camping de Lakers in Bloemendaal. Zo'n beetje in de achtertuin van wordt antwoord. En we hebben ook nog de summerpark Park Session. Dat is iets verderop. Op zaterdag 9 september gaat deze dame optreden. En zij is hier ooit nog geweest. Want zij is op 29 december van het afgelopen jaar hier geweest... om het aantal nummers te laten horen. Is Spin met What the Fuck. nog geen gebrek de laatste tijd voor Jorik van Noorden en wat dat betreft de plannen van de hype over een reunie optreden, Het gaat er dan nu echt van komen en ik had eerder deze week een gesprek met hem. Aan de telefoon Jorik van Noorden, want alles heeft te maken met het reunieoptreden van de hype in het patronaat. Ja, dan is de vraag aan Jorik. Goedenavond, Jorik. Hey, goedenavond. <laughs> ja, want uh, de hype, ja, het is uh, al een tijdje geleden hè, dat jullie bij elkaar uh, zijn gekomen. Nee, zeker, ja. Uh, de laatste keer was tien jaar geleden in uh, maart 2013. Hmm. En uh, ja, dat is, uh, maar, maar daarna, uh, zijn jullie uh, daarna eigenlijk nog uh, doorgegaan? Of is dat ook, was dat ook meteen het einde van de hype eigenlijk? Nee, hey, dat was ons afscheidsconcert in Paterna destijds we waren toen eigenlijk al een tijdje gestopt en toen dachten we ja, laten we toch nog een afscheidsconcert geven en er wat rugbaarheid aan geven dat we gestopt zijn, ja. want anders dan, uh, ja, dan gaat het ook zo uit als een nachtkaars. Ja, wa waarom is, waarom is uh, eigenlijk het uh, uit elkaar uh, gegaan, uh, de hype? Uh, hadden jullie alle de, allemaal een eigen, ja, een eigen richting, een eigen muzikale richting? Nou, het was eigenlijk zo dat de neuzen niet meer helemaal in kant op stonden en mm. inderdaad verschillende ideeën waren mm. uh, over de toekomst en behoeftes. Maar ja, dat, uh, dat werd vooral door ingegeven dat uh, we erg lang aan een album hadden gewerkt en dat daar veel hoop op was gevestigd. En uh, de singles deden het best wel goed. De eerste single werd echt een radiohit. Goed, uh, jullie uh, doen toch een optreden. Uh, want hoe is dat dan op een gegeven moment dat jullie dan toch weer na zoveel jaar bij elkaar komen? Nou, het is eigenlijk zo dat um, uh, de drummer en de toetsenist Koen en Dennis naar Berlijn zijn vertrokken na het uiteenvallen van de band. Mm -hmm. En die zijn toen een danceband begonnen en daar in de dance actief geweest. Uh, jaren later weer teruggekomen in uh, Nederland, die ook een omzwerving uh, langs Londen voor de drummer. Mm. En um, ja, toen iedereen hier weer was, zagen we elkaar ook weer eens met z'n allen, zeg maar. Ja. En ja, zo kwam het toen eigenlijk uh, dat we weer met elkaar afspraken en, en wel eens wat gingen eten of drinken en ja, dan. ...haalden we herinneringen op... ...en dan was het eigenlijk heel gezellig. Dus ja. Het idee van... ...oh, misschien moeten we toch nog een keer... ...een show doen. Ja. Uh, en nou, dat kwam er dan nooit van... ...en toen één keer... ...na nou, zo'n avond dacht ik... ...nou weet je wat... ...ik ga gewoon eens kijken... Uh, of, of, ...of het niet wel gerealiseerd kan worden. Ja. En uiteindelijk... ...is het dan ook gerealiseerd, toch? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, dus toen uh, heb ik mijn boeker gepost... ...en gevraagd van... Hey, niet eens kunnen kijken of er uh, animo voor is, ook bij het patronaat... ...waar we toen het afscheidsconcert deden en dat was er. Ja. Dus toen uh, ja, is dat balletje eigenlijk gaan rollen en werd het opeens concreet. En, en hier zijn we nu, dus ja. van het concert. Ja, uh, merken jullie in de aanloop al na het reunieoptreden van het uh, patronaat... ...dat er al belangstelling is? Dat er toch mensen zijn die de hype destijds vrij ho wel hoog hebben zitten? Ja, nee zeker. Uh, ik bedoel, er komen best veel mensen en uh, het is heel leuk om te zien. En bijzonder, het zal een uh, nostalgische avond worden met veel, uh, veel mensen van vroeger. Ja. Ja. ja wat, wat, wat kunnen mensen verwachten? Um, nou, ze kunnen echt verwachten dat we uh, een lange set spelen met, met ons oude repertoire, de hoogtepunten daaruit. ehm ja, daar, daar hebben we gewoon uh, hard aan gewerkt om dat uh, weer helemaal op foto te krijgen. En uh, ja, op een bepaalde manier spelen we beter dan ooit, omdat we allemaal in de muziek actief zijn gebleven. Ja, uh, dan nog iets, want uh, ja de hype en het patronaat, dat heeft natuurlijk een, uh, wat, uh, ook nog een wat langere historie. Uh, want volgens mij hebben jullie ook nog ooit meegedaan aan de Rob Agda-woord. Ja, nee, dat klopt. Uh, wanneer is dat geweest? Um, dat was denk ik, nou, 2007, 2008. Aha, dus het, dat is nogal veel langer terug in dat, dat opzicht. Oh zeker, ja, ja dat is ja. een hele tijd geleden. Ja, ja. bestond toen de band eigenlijk ook uit dezelfde leden uh, zoals uh, we die ook uh, zien tijdens het reunie optreden. Uh, grotendeels, ja. ja okay. We hebben heel veel bassisten gehad door de jaren heen. Misschien wel dertien of zo. <lacht> Vanaf het Begin op de middelbare school. En ja. we gaan de reden niet doen met de allereerste bassist. We op de middelbare school begonnen. Die is ook in de muziek actief gebleven. Professioneel. Ja. Gitarist. Um, ja, het is gewoon gezellig met hem. En zo begon het ook ooit. Ook al was hij er niet bij, bij, bij de hoogtijdagen. Uh, maar uh, nee, dat is echt heel leuk om met hem te doen. En verder is het gewoon... Uh, ja, zijn het Jeroen en Dennis en Koen en ik, uh, zoals altijd, ja. uh, sinds, sinds 2008 of zo. Ja, uh, hoe gaat het dan met een, met een voorbereiding? Is daar nou nog veel tijd voor nodig? Um, ja, we gingen eerst weer eens repeteren om te kijken. en um, Toen bleek eigenlijk dat heel veel van die nummers gewoon nog helemaal in ons systeem zaten. Omdat je zo zoveel gespeeld hebt en dat we zo gedrilld zijn ermee, dat dat toch niet, uh, niet helemaal... Uh, ja, verdwenen is. En dat is dan wel heel leuk om te merken hoe het geheugen dan toch werkt of zo ja. En vervolgens uh, zijn we een paar dagen naar Duitsland geweest om daar te repeteren met elkaar in het huis van vrienden. Ja. En ja, dat was ontzettend leuk. Daar hebben we echt uh, hele goede repetities gehad. En uh, ja, dat was super. Stel dat het reunieconcert uh, toch een heel goed, of het reunie optreden als dat uh, goed verloopt. Is er dan toch nog ooit een kans dat we nog iets van de hype gaan uh, meemaken? Nou, zeg nooit, nooit. In principe is dit het gewoon, want we hebben hele andere levens tegenwoordig en andere projecten en zo allemaal. Ja. Mm -hmm. um, maar goed, tot nu toe is het erg leuk. En ja, ik bedoel, ik, ik, wil, ik wil het nooit helemaal uitsluiten of zo. Uh, maar, maar de insteek is in principe de, deze ene show nu. Uh. Ja, want jij zelf bent natuurlijk ook met uh, eigen dingen bezig. Ja, nee, klopt. Ik werk zelf ook aan een nieuwe plaat. En uh, die, uh, die komt uh, volgend jaar uit. Ja, ja uh, dat, dat, dat uh, komt dan terzijde tijd wel. Uh, we gaan het meemaken, dank. Ja, ja nee, zeker. Ik, uh, ik kijk er ontzettend naar uit. En het is heel leuk om uh, ja, weer zo met elkaar op te trekken en weer samen muziek te maken en te merken dat als je dan samen speelt, dat je dan toch gewoon een band echt bent. En, en dat dat niet verdwijnt. Dat je gewoon afstelt en gaat en dan is het gewoon, wauw we zijn gewoon een band. En, en dat verandert niet zo, maar dus dat is wel heel, uh, heel grappig om te merken. van dus het uh, optreden na 10 jaar weer van The Hype. En dit nummer was volop de zand. Vorige week of twee weken terug hadden we uh, twee leden van False Perspective aan de telefoon. En dit is hun laatste verschenen single Runaway. Don't even know how I can say this Don't even know where I should start So many things I haven't said yet The bitter pieces of my heart You didn't feel the need to listen So you tried to make me laugh instead Always acting like the victim When you were messing with my head You locked me up didn't matter what I'd say your words right over my shoulder watching everything i do you're always caring but not for me to fact my body ache i should have seen as proof you locked me Perspective. Twee weken terug hadden we deze band in de uitzending. En dat had te maken met deze single, Runaway. Over de band is bekend dat zij uit Delft komen. Want daar komen ze vandaan. En ze zijn bezig om eigenlijk hun eerste EP uit te gaan brengen. En er zijn er al twee singles zijn al uitgebracht. Het is Indie Folk. Zo moet je het een beetje omschrijven. En Spark in 2022 was een beetje de eerste single. En dit is de tweede. Um, nieuwsgierig zijn we natuurlijk al, altijd. Um, daarvoor hoorde je trouwens de hype. Dat, dat, dat zei ik al met uh, Fall of the Sun was dat. Um, have you uh, heard the hype? Want daar komt het uh, vanaf, dat album in 2011. Het is ook alweer 12 jaar oud uh, als je het zo bedenkt. Uh, doet het een beetje aan uh, de periode denken dat wij net bezig waren eigenlijk om... ...de schreden te zetten in het uh, muzikale landschap uh, van Nederland... ...maar dan wel met een rafelrandje. Want ja, dit uh, programma is ooit uh, begonnen met, uh, met uh, ramp- en stampwerk... ...van Ramstein en uh, Rage Against the Machine. Maar uh, vervolgens uh, hebben we dan op een gegeven moment besloten... ...om het roer uh, dusdanig onder te gooien... ...dat dit een beetje het eindresultaat is uh, geworden... En dat heeft ons geen windaar gelegd, moet ik je erbij zeggen. Um, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. En dan uh, zijn we er ook alweer uh, een beetje doorheen. En dat is met deze Stanford. Dat is een uh, single die morgen uitkomt. Uh, een beetje Nederlandse uh, rap. Maar nummer dat heet Reden. Ik verder met haar. Elke keer dat ze praat, hoor ik alleen maar bla bla bla. Ik weet hoe het gaat. Nee, het gaat niet goed. Neem het mij niet kwalijk dat ik voor de zoek komt het? Zeggen dat ik dit niet voel Waarom is er altijd strijd? Ik weet niet wat ik zeggen moet Want je gaf je hart aan mij Maar ik was nooit op zoek We weten allebei Dat ik hier niks aan kan doen Dus als ik afstaan neem Doe ik dat wel goed Maar jij zoekt een reden En die kan ik jou niet geven Lieferd waar ben jij mee bezig Dit heeft allemaal geen zin maar niet schelen, nee ik hoef je niet te spreken Jij hoort nu bij het verleden, ik kan niet terug naar het begin Na na na na oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ik heb een gitaar, maar ga geen snaar meer stemmen voor haar Je bent het niet waar, om me in de weg te staan